Dit is Jochem Kema met het NOS-journaal. Het Syrische regeringsleger voert volgens opstandelingen aanvallen uit op de stad Rastan en heeft tanksinstelling gebracht in Hama. Het Syrische regime had vanmiddag juist nog verzekerd dat het zich zou houden aan het staakt het vuren dat is overeengekomen met de VN. Het staakt het vuren moet morgenochtend om 5 uur Nederlandse tijd ingaan. De eerste president van Algerije Ahmed Ben Bella is overleden. Ben Bella richtte in 1954 het Nationaal Bevrijdingsfront op.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 De agenten protesteerden tegen het CAO-voorstel van minister Opstelten. De wilde acties volgden op aangekondigde protesten. Vanochtend legden agenten op verschillende plaatsen in het noorden van het land het werk neer. De onderhandelingen tussen Opstelten en de politiebonden zitten al wekenlang vast. Vanavond zitten ze weer om tafel. In Peru zijn negen illegale mijnwerkers gered die al zes dagen onder de grond leefden. Ze kwamen vast te zitten in een afgedankte kopermijn door een explosie die ze zelf hadden veroorzaakt afgelopen dagen kregen ze water, voedsel en medicijnen via een buis. Die was al aanwezig voordat de boel instortte. Renningswerkers schroeven met pikhouwelen en scheppen een 8 meter diepe tunnel. Waarna de mijnwerkers zelf naar buiten konden lopen. Het weer. Vanavond buien met kans op onweer en hagel. Morgen eerst zonnig, daarna weer enkele buien. En het wordt dan 12 graden. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van DFM op tv, op TV radio en internet. DFM. Met nu. Inspiratieradio. Welkom bij Inspiratieradio. Wij zijn Herm Harms. En Mario van Linden. Dit programma behandelt onderwerpen over bewustzijn, zelfontwikkeling en spiritualiteit. Aanvullend met inspirerende muziek. De techniek wordt vanavond verzorgd door Rob Spruit. Hallo Rob. Goedenavond. Uh, we hebben vanavond een hele leuke gast. Het is uh, Barbara Boretska. Uh, Boretska is een moeilijke naam vind ik. Maar ze komt uit Polen. Dus dat zal er beslist mee te maken hebben. Uh, ze is auteur van het boek Liefde en Vrijheid, Zelfliefde, Zielsverbanden en Liefdesrelaties. Uh, Dat boek heeft ze samengeschreven met René en, ja, Ik vind het een prachtig boek, maar we gaan er van alles over, uh, over horen tijdens de uitzending. Uh, je of wij zijn ontstaan in liefde en in liefde op aarde gekomen. Liefde is je waarde aard. Er is oneindig veel liefde in en voor je. En je bent die liefde waard. Het hele universum aanbidt je. Je kunt blij zijn met jezelf en met je leven. Levend vanuit je liefde in je hart. Open om liefde te ontvangen. Liefde verzacht, verbindt, heelt, voedt, troost, transformeert, harmonieus en brengt je in balans naar de kern. Liefde laat je hart stralen. Nou, dat is onder andere uit de boek, de onderwerpen die vanavond aan het komen zijn het boek Liefde en Vrijheid, Zelfliefde, Zielsverwantschap en Liefdesrelaties, De School voor Adelaars, Lichtwerk, Kursen, Ridder en principe van Hoge ziensgeving en Energetisch Creëren. En we gaan nu eerst naar het eerste stukje muziek en dat is uh, Kloks van Goldplay. MUZIEK Luisteraars. Welkom terug bij Inspiratie Radio. We hebben vanavond als gast Barbara, eh, Barbara Boretska. Barbara heeft samen met René een, een boek geschreven. En, nou, één boek. Jullie hebben er wel drie geschreven. Inderdaad. Welkom trouwens. Uh, hoi. Ja, welkom, alle luisteraars ook. Ja. Um, we gaan het eigenlijk hebben over je derde en laatste boek. Dat is um, een leven, uh, even de titel Liefde en Vrijheid. Ik moet oppassen, want er zijn een hoop boeken die daaraan... Uh, qua titel aan gelijk zijn, zeg maar. Um, dan laten we eerst even een beetje een introductie doen over jezelf. Je bent geboren op een krachtplaats of bij een klooster in Polen, hè? Ja, dat klopt. En kun je daar iets over vertellen? Want het is een, een, een, een, bij, een, bij een berg... Ja. Het is de meest heilige plek van alle Polen in Częstochowa, dat is zuiden van Polen. Iets dichterbij stad Kraków. en daar is heilige klooster, al vele eeuwen heen, met de heilige icoon van Maria inderdaad. En daar, ja, bij de muur van deze klooster werd ik geboren inderdaad, op die bijzondere krachtplek waar beddenwaarts van de hele wereld naartoe gaan inderdaad. Mooi. En je ja. buitengeboren? Uh, nee, dat was dus ook een kleine ziekenhuisje, bij mm. de klooster. En uh, mijn moeder had gevoel om daar naartoe te gaan. Daar was ze uh, in de stadje van de, iets van 17 kilometer vandaag. Ze had gevoel om daar naartoe te gaan en uh, daar te bevallen, inderdaad. Je had ja, hele spirituele ouders, hè? Ja, klopt. En, ja, en, ja, vooral van mijn moederkant. Uh, ja, zijn mensen die paranormaal begaafd zijn, mijn oma ook. En ja, die gaat op familie eigen. Ik klopt. Mooi. Nou, heb je... Oceanologie of zo heet het zo, ja, klopt. Oh, ja. gestudeerd. Ja. Uh, wat is dat voor bijzonder iets? Ik, bedoel, ik had er nog nooit van gehoord. Leer je dan een beetje het water kennen of de structuren van de stromingen van de oceanen. Wat houdt het in? Ja, inderdaad. Je uh, leert dat geven over waterprocessen, over oceanen, inderdaad over watervloeden, waterstanden, over allerlei stromingen, geologie van de zee, uh, ook uh, ja mineralologie van de zee. Dat is alles wat met zee te maken heb. En daar heb je onderzoek naar gedaan? Ja, ik heb onderzoek naar gedaan en ik heb mij gespecialiseerd inderdaad met de stormvloeden. Dat is daarom na mijn studie krijg ik makkelijk positie in de economie in Nederland, omdat hier de stormvloeden inderdaad heel hele belangrijke thema zijn van Nederland. De protectie van de kust van de hoogwaterstanden en dat was mijn specialisatie na mijn studie. Dus eerst krijg ik in Hamburg bij de universiteit en daarna hier in KNMI bij onderzoek en zo ben ik hier gekomen. Ja, ik heb hem ingelezen natuurlijk op. Je hebt in drie landen gewoond. Hè? Dus dat is dan ja. Polen, wat nou net? Duitsland. Duitsland en Nederland. Ja, dat klopt. zijn de drie landen. Ja. Oké, okay, interessant. Ja. ja. Um, zeilen. Heeft dat met de oceanen te maken? Is ja. dat een bepaalde koppeling? Ja, je bent ook zeilinstructrice. Ja, klopt. Ja, dat is mijn grote passie, zeilen. Inderdaad, ik begon vroeger al bij scouting. Als tiener, inderdaad. En, uh, ja, en daarna gaf ik lessen inderdaad. Alleen uh, met de zeezeilen kwam ik niet zo ver. Want, uh, ja, toen werd ik ziek door zeilen en koude omstandigheden. Inderdaad, dus het universum heeft mij gestopt om verder te gaan op die pad te gaan dus ik kan wel zeilen zolang het niet te koud is inderdaad <laughs> de temperaturen en op die mooie warme zee en dat is de laatste jaren katamaran op Jukata inderdaad dus dat gaat wel hartstikke goed maar die Baltic zee die dan heel koud kan zijn in de winter, dat deed ik ook onderzoek op de onderzoeksschepen inderdaad en ja, krijg ik bronchitis van en van alles dus met mijn gezondheid blijkt te zwak te zijn om dat uitgebreide te gaan doen inderdaad. Oké, okay, dan nou ben je in 19 naar Nederland gekomen ja. en in 1993 ben je eigenlijk ziek geworden, als ik het zo mag zeggen en is er eigenlijk dus die omkeer gekomen in je leven, ja. dat je dus van het gestudeerde vlak, wetenschap heet dat, sorry, de wetenschap kant naar... Uh, ja, invoelen gegaan bent, nou, hoe noem je dat spiritueel, sp spiritualiteit? Ja inderdaad, dat is, uh, ik werd hartstikke ziek, <laughs> ik hoorde pas in Nederland over ziekte, die chronische vermoeidheid gede, in Polen had ik helemaal niet ermee te maken, heb ik niet zelfs erover gehoord, en hier krijgt ik met mensen te maken die dat hadden. en ja zelfs werd ik ook hartstikke ja, chronisch vermoeid en uh, had ik ook alle virussen die in de buurt waren en kon ik echt niks doen was ik echt in de diepe pot. als ik even beter werd dan zo ik wil werk voor een tijdje, maar dan door mijn ziektes uh, werden mijn contracten weer niet verlengd, en zo ging het een aantal jaren door inderdaad en te, tegelijkertijd uh, ja, toen de artsen mij niet meer konden helpen, toen heb ik gevraagd God om mij te helpen, net als ik van mijn kindertijd heb onthouden, toen nog mijn spirituele omgeving. toen zei mensen, als de artsen mij kunnen niet genezen, dan vraag ik uh, God om mij te genezen, en dan gingen ze naar de Heilige klooster om dat te vragen en toen ik zou zielig in die put geven en geen Radwitz heb ik mij dat herinnerd. dan heb ik dat gevraagd en toen kwamen naar mijn brochures vol, over alternatieve circuits in Nederland, wat voor mij ook bijzonder was, van in Polen was die niet zo breed toen ontwikkeld, inderdaad, dat was vooral ook, ja, kerk, inderdaad dus, en toen begon ik dat hele diepe traject, dat maar mijn idee over Polen is dat je dus daar al volgens de natuur leeft. Of, of is dat gewoon een denkfout voor mij. Hè? Uh, daar zullen best wel moderne ziekenhuizen en zo zijn. Maar toch heb ik het idee wat jij vertelt van ik ben bij een klooster geboren. Dus dan denk ik al, het is een aanname van mezelf. Maar dat je dus in een klein plaatsje zit. En dat daar dus echt nog de kruidenvrouwtjes zijn enzovoort. En als je dan vertelt van ja mijn ouders waren heel spiritueel. Dan heb ik eigenlijk een beetje het gevoel idee. Dat het gewoon ons kind al. Ja, dat is eigenlijk allebei, van de communistische regering, die wilde ook heel modern zijn, dat er waren overal artsen in de duiden ziekenhuizen en uh, ja, heel veel mensen studeerden dus, dat is wel omhoog gekomen maar ik werd inderdaad door mijn oma en door mijn ouders eerst geneest door als ik ziek werd, of als ik wijkpijn had als kind en daarna pas als dat niet helpt dan gingen we naar de artsen inderdaad, ook met wat dingen als je iets gebr gebroken hebt dat of dan dan zo, en dat soort dingen ja. Ben jij uit Polen, uh, ja, ik weet het niet hoor, maar ben je gevlucht? Ik bedoel, of is het gewoon een reis die je gemaakt hebt vanwege je studie? Ja, dat is allebei eigenlijk mijn grootste reden was dat ik vanaf kind af al droomde over reizen, over wereldzien. Ik lees een heleboel reisboeken over alles. Dus ik wist eigenlijk als kleine kind al dat ik wilde reizen, ik wilde op de wereldscala opereren. Dat is daarom ook als ik studie die dat in zich had. Eerst wilde ik kapitaal worden door die zeilen en door die liefde voor zeilen. Maar dan uh, hebben ze gestopt om meisjes te nemen voor de Hoge marine School in Polen. Dus het was echt discriminatie toen. Kwadrat. En dan als tweede koze heb ik oceanografie gekozen in mijn geliefde stad, Gdańsk. Dat is Hansa-stad. Mm -hmm. Ja, waar ik echt dol uh, verliefd op ben geworden al vroeger toen ik daar was. En uh, ja, dat was mijn tweede koze, oceanografie. En mijn plan was via oceanografie, via zeilen inderdaad. Ja, de hele wereld rond te gaan en ja, andere culturen zien, verschillende plekken op wereld, alle oceanen zien. En die droom heb ik een grote mate vervoeld, want ik kon heel veel reizen de afgelopen jaren. Ja, dus die droom is uitgekomen. Ja, die is wel uitgekomen op andere manieren dan ja, ik dacht. Van ik ben geen kapitein, <laughs> maar het is wel uitgekomen. Die had ik ben je bent wel kapitein op je eigen schip. Ja, inderdaad. Toch? Ja, en nu, uh, de spiritualiteit. Spiritu kan ik zeggen dat ik nog verder dan voorbij die materiële realistische continenten reis. Dat ik ook reis door oneindige gebieden van energie, van andere werkelijkheden inderdaad. En ook nog mensen met mij mee kan nemen. Op je eigen, op, op de reis. Op de reis, inderdaad, ja. Ja. Ja. Uh, ja, Freddie Mercury heeft een prachtig lied gezongen. Uh, I was born to love you. En uh, ik denk dat we daar nu gaan naar, naar luisteren. I was born to love you. With every single beat of my... Heart. Single Welkom terug bij Inspiratie Radio. Vrijheid is de essentie van je zijn. Je bent groot, moedig en krachtig in vrijheid, verbonden met het hele universum, wetend dat alles voor je mogelijk is. Vrijheid geeft je ruimte en overzicht. In vrijheid herontdek je je passie en het enthousiasme waarmee je op aarde gekomen bent. In vrijheid kun je zijn in volle glorie. Vrijheid is je ware thuis. Het herinnert je aan wie je echt bent, door de tijd en ruimte heen. Een stralende ziel op aarde. Vanuit vrijheid maak je altijd de beste keuzes. Barbara, dat is nogal een mooie tekst. Dank je wel. <laughs> Iedereen kan zoeken mooie teksten aanhelen channelen, inderdaad. En dan je je energie reinigen en die helderheid, natuurlijke helderheid voor je inderdaad opbouwt, dan krijg je hele mooie gedachten, hele mooie teksten en de hoge tot toestanden. Maar je hebt daar een heel boek mee volgeschreven. Ja, zelfs van... drie boeken. Hè? Ja, ja, ja oké. Okay. Je hebt zelfs drie boeken. Hè. Ja. Maar... Het onderwerp van vanavond was je derde boek, vandaar dat ik dit even zo zei. Maar, ja, um, ja nou, nou breng je me een beetje van apropos, want het boek geld creëren, wat je dus ook geschreven hebt, samen met René. Ja, het is ook een prachtig boek, daar staan zeer herkenbare dingen in. Uh, je, je ziet het, het is bijna uit elkaar gelezen. Ja. Ik heb het echt, uh, iedere keer pak ik het weer om het zomaar te zeggen. Ik kan er wel een klein tipje van de sluier van oplichten... maar dat is een beetje naar René toe. En René is even een strandwandeling gaan maken. Maar hij vertelt op een goed moment... Uh, ik ben met Barbara samen... en ik mag haar helpen. En zo voelt het ook voor mij... omdat er geen druk op de ketel staat. Het is in vrijheid. Even terugslaand op het stukje wat ik net voorgelezen heb. En op een gegeven moment ging het bedrijfje zo goed lopen... School voor Adelaars, die jullie samen hebben... dat ik... Barbara in overleg gegaan ben... ...of ik er niet gewoon als mijn werk kon gaan doen. En vanaf dat moment moest ik dus... ...zoveel cd's gaan verkopen... ...zoveel boeken gaan verkopen... ...want ja, mijn salaris, noem het maar even... ...moest opgebracht kunnen worden. En op dat moment stopte de stroom. Dus René haalde iedere keer... ...hele goede klanten binnen, deed goede dingen... ...enzovoort, omdat het in vrijheid ging... ...en voor de lol, zeg maar. Ja. En op het moment dat hij dus... Uh, maar bijna tussen haakjes he, verplicht werd, tussen aanhalingstekens dan, om bepaalde verkopen te doen, stagneerde dat. Kun je dat energetisch verklaren? Ja, zeker, inderdaad. Ja, vanaf de, van de vrijheid stroomt energie. En ja, als je dan denkt dat je echt iets moet, ineens dan die stroom inderdaad blokkeren. Dan komt een soort van de dwang, inderdaad. En dan ben je wat verder dan verwijderd van wie je echt bent. En wie je echt bent is die wezen van vrijheid, inderdaad. Dat zolang je in vrijheid bent, dan blijf je ziel, je uh, stenen en dan ben je in die stroom, alle omstandigheden stenen je. Yeah. Maar als je verder weg van die vrijheid gaat, nou, dan ben je ergens meer alleen. En dan ja, moet je op eigen krachten in een hand doen, inderdaad. Dus dat is wat moeizaam met proces, inderdaad. Maar in je school voor adelaars promoot je toch of probeer je mensen aan te zetten om hun hart te volgen en om hun ding te doen waarvoor ze op aarde gezet zijn. Ja, hè, zeker. Gekomen zijn. Ja. Nou, is René uh, geschiedenis heeft hij gestudeerd hier, ja. dacht ik. Ja. Uh, daar, heeft, daar is hij doctor in. Ja. ja. Uh, uh, en. Uh, ja, dan zou je toch zeggen, als je zo'n studie doet, dan is dat je hart. Dan komt hij jou tegen, dan switcht hij en dan stroomt het niet meer. Ja, inderdaad. En dan ga je veel processen die je uh, meemaken, waarom het niet stroomt en wat er echt met hem aan de hand is en wie hij echt is. En dat is iedereen die dichtbij komt van dit soort hoge geldere energie. Die krijgt allerlei processen, ik krijg ook processen ja. met iedere cursus die ik doe. En dan heeft ook hey, wat vacaties assisteren op cursussen en wat er je waks staat en die hoge energie en, en die stroming. En dat brengt je inderdaad naar steeds hoge niveaus van vrijheid en, ja, en van liefde en van stroom en dat wat voor je echt klopt en steeds dichterbij wie je echt bent inderdaad, dat soms vanaf je verleden kan je zien, nou dat is wat ik doe vanaf vrijheid en dat is wie ik echt ben maar als je verder groeit en zie je allemaal wat voor je mogelijk is en meer helderheid hebt, nou dan neem je geen genoegen meer met die halfvrijheden en dan zie je dat het alleen maar gedeeltelijke vrijheid was en wil je nog je nog verder te bevrijden inderdaad en zo ga je steeds door, ja. ja dat is daarom daarna ging ik andere tienen doen, hij ging zich meer de boeken richten, inderdaad uh, en dat kwam hartstikke fijn dus uh, ja, ontstonden drie boeken, uh, inderdaad dat is dat wat je echt ge graag wilde doen ja. Ja. Uh, ik ben even de titel kwijt van je eerste boek de kunst van leven, en het is handboek van de creëren van je eigen werkelijkheid, van het creëren van je eigen werkelijkheid ben ik begonnen de cursus te geven uh, als mijn eerste spirituele cursus in 1997. Ja. ik werd gevraagd door iemand die ik kende om die cursus te gaan voor de stichting te verzorgen, want die vrouw kon niemand vinden van die stichting die dat durfde, want het is hele klus om mensen te zeggen dat je eigen werkelijkheid creëren, dat dat ja. wat hier gebeurt, dat je gebeurt eigenlijk creëert jezelf vanaf je eigen energie dat dus ze kon niemand vinden voor die cursus en daarom ik, wat ik dacht dat mijn Nederlandse taal nog te gebroken was, of niet goed genoeg ofzo, nou ik was dan enige die dat nog durfde te doen en toen heb ik geprobeerd in die stichting en het ging hartstikke goed, ik goede feedback en vond ik hartstikke fijn en zo is het allemaal ontstaan daarna ging ik verder met de cursussen en, en uh, ja, zo so, jaar na jaar kwam steeds cursussen bij, maar creëren van die eigen werkelijkheid was het begin inderdaad En um, je channelt het hè? Ik ja. bedoel, uh, ja. en vertel jij het dan aan René en schrijft René het op of? Of? Want, ik, ik bedoel dit niet onaardig maar uh, ja. je bent natuurlijk Poolse en dan ja. is het lastig om het Nederlands te schrijven en lieve luisteraars, die boeken staan echte zinnen in. Ik heb een heel klapblok blok volgeschreven met aantekeningen uit het boek. Hè. Het is. Uh, ik heb het hier bij me Mario. Is het waar of niet? Ja, ik zie het. Ja. Ja, Ten eerste weet ik niet meer. Dus dan, dan mag ik straks extra... openslaan ja, en dan zo, haken zo, we het oh, daarop oh, het is, uh, in. Ja. ja, dat is echt heel mooi met, uh, met allemaal teksten. Wat, wat voor teksten dingen zijn. Ik als ik, ik lees over het algemeen s'nachts. en oh. uh, ja vandaar ook het verschil in handschrift. Ja, ja, ja nou, zo, en, maar echt, het is, het is voor mij een, een binnenkomen geweest. En, en, en nou ja, dat stukje tekst wat ik net al voorlas en zo, dat is uh, bijna boven, boven natuurlijk. Maar dat is het ook als het getend is. Ja, ja. Ik heb een soort poëtische talenten, want mijn moeder is bibliothecaressa en zij is iemand de hele leven, dol op boeken en ze schrijft gedichten ook. Dus ik denk dat ik heb iets poëtisch van ik ook herfragen en zoiets. Dat ik schrijf niet zo gereind als zij, maar ik kan een soort van poëzie, een soort van melodie, ritme in de zinnen voelen. En dat is blijkbaar ook net. Nederlandse taal, tot mijn verbazing, kan ik voelen wat zo melodisch klopt. Als dus ik schrijf ook soort van affirmaties en gedichten zonder rijmen, maar die wel zo mijn hart mee volgt, bepaalde ja. ritme van mijn hart erin ziet. Het zijn prachtige volzinnen die je schrijft, echt ja, waar. Dankjewel. Maar Barbara doet nog veel meer. Ze heeft eigen methodieken ontwikkeld en gechanneld. Ze is een krachtige en ervaren stabiele transmitter die met het licht werkt, kristallen werkt, hoge bewustzijnsniveau, zielsmonaden, engelen en gidsen. Ze is gebonden met spirituele adelaars en eenhoorns, de planetaire logos, solaire logos en het sterrenlicht, maar daarover na het volgende nummer meer. En het volgende nummer, dat is uh, beeld to Last van Melie luisteraars, welkom terug bij Inspiratie Radio. We zijn in gesprek met Barbara Boretska. Ik moet iedere keer eventjes aan het woord, je uh, schrijft het heel moeilijk, maar ja. je spreekt een T uit terwijl die er niet staat. Dat klopt hè? Ja. Lastig, wat zal jij moeite hebben met de Nederlandse taal? Ja inderdaad, <lacht> klopt. Uh, het klinkt heel goed. Het klinkt heel goed, dat is waar. Ja. Uh, je bent samen met René auteur van drie boeken in 2007 de kunst van het leven dat is een praktische handleiding bij het creëren van je eigen werkelijkheid 2010 volgde het boek geld creëren een ware doorbraak en bevrijding over het financiële aspect zeg maar en in 2011 uh, liefde en vrijheid ik uh, had de eer om bij jou feestje te zijn van jouw boekpromotie samen met uh, Femke was ik daar uh, ja. maar je, eigen, je eigen werkelijkheid, wat is dat dan? Ja, dat is alles, dat is je hele leven eigenlijk, alle aspecten van je leven. Ja. Alle aspecten van je leven? Kan je dat uitleggen? Ja, dat zijn je, je werkelijkheid. is gevormd door wie je bent, door je relaties, door je huis inderdaad. Door, ja, hoe je je voelt in je werkelijkheid inderdaad. Alle mensen die je daar ontmoet, alle mogelijkheden die je hebt, die op je pad komen. Dat is je werkelijkheid. Dus je kan ook zeggen je leven creëren, van de beste leven, of ideale leven voor jezelf. Dus eigenlijk zeg jij, je moet doen gebeuren in plaats van laten gebeuren. Uh, ja, maar doen in deze zin dat je je vibratie verandert, dat je jezelf ziet als de energetische wezen die een wezen echt van de energie van trilling is opgebouwd en dat je leren jezelf dat te begrijpen op dit niveau, welke trilling jou opbouwt en dat je daarna die trilling leer harmoniseren en verhogen en verlichten en verhelderen. en dat ga je daarna uitstralen van je, die uitstralen doe je automatisch van als je vreugdevol bent, dan straalt vreugde van je vanzelf, als je rust ben, dat straks vanzelf kan je, dat zo kan ook helderheid van je uitstralen. En de bedoeling is dat je steeds meer van die hoge trilling van de ziel die je echt bent, voorbij die reis door, die, door dit leven en door vele andere levens, dat je die hoge trilling van je ziel hier via je lichaam, via je zintuigen, via je werk, via je ontmoetingen, via je hele werkelijkheid, inderdaad via je huis, inrichting van je werk, dat je die zielstrilling hier op aarde gewoon steeds meer kan neerzetten essenties. Ja, nou heb ik in een van jullie boeken gelezen, ik weet niet meer welke maar hoeveel meer spullen je hebt hoeveel meer het blokkeert en Jullie hebben cliënten geholpen met het wegdoen van spullen. Ja, dat, is, dat hoeft niet bij iedereen te zijn, maar bij de meeste mensen is het inderdaad zo. Want het gaat erom dat als je meer spullen hebt, dan zou je moeten meer organisatie stoppen in die spullen om die zo goed te organiseren dat ze harmonische geheel vormen. Maar de meeste mensen, ik zou zeggen 90% of zo, kunnen die spullen niet goed organiseren. En daarom blijven ze niet alleen je woonruimte te brokeren ergens en je moet hen nog extra onderhouden en afstoffen zo. Maar dan gaan ze ook energiestroom inderdaad blokkeren. Nou ben ik bij René thuis geweest. En uh, zijn huis is leeg. Uh, er staan een boekenplank met jullie boeken. Uh, en dan uh, zes keer uh, geld creëren en dan zes keer leven in lief of, uh, Liefde en uh, vrijheid. vrijheid. Uh, en voor de rest waren, was het leeg. En ik dacht, dat is omdat het feestje gevierd wordt voor de promotie van het boek enzovoorts. Maar is het altijd zo leeg? Ja, het is altijd zo. Ik inderdaad. dacht nog naïef dat ik ben dat hij zijn spullen boven gezet <laughs> Nee, hij heeft bergruimte voor wat spullen, Kleine bergruimte, maar die is ook heel mooi geordend. En uh, ja, hij blijft in zo'n lege, half lege huis. En dan kan je zien dat energie mooi stroomt. Daarom ga ik dan kleine groepen van bijeenkomsten bij René thuis inderdaad plaatsen. Maar oh, het is dus ook eigenlijk meer de werkplek. In deze huis? Uh, nou, voor kleine groepen ja, inderdaad. Ja. Want zo kan ik aantrekkelijke prijzen houden voor mijn deelnemers. Dat ik de zaal niet huur voor kleine groepen, waardoor ik de dubbele prijs zou moeten vragen. Maar alleen voor grote groepen huur ik de zalen inderdaad. En kleine doen we dan in zo'n mooie, opgeruimde huis met goede energie. Een mooie, brede uitzicht aan beide kanten, een panorama. Ja. ja, dat is het ook, want we hebben taartjes gegeten. Je had heerlijke taarten gehaald bij de bijenkorf. En dat was een heel mooi, mooi gebeur. Want We hebben ook een, ja, een energieveld neergezet met kristallen. Kun je iets vertellen hoe dat werkt? Want we kregen allemaal een kristal in onze handen ja. en die werden met elkaar verbonden ja. in een soort lichtwerk. Ja. Hoe werkt lichtwerk? Kun je dat de luisteraars uitleggen? Ja, dat is net als ik zei, dat is iedereen al uh, geeft ergens de zielstrilling en ergens in jouw energieveld tussen al die emoties en verwaring heen en onhelderheid heen, heb je wel heldere en een mooie harmonische licht van je ziel. En sommige mensen kunnen al vanaf het begin dit leven meer ervan uh, omzetten naar de aardse zelf en ook uitstralen en andere minder. Maar iedereen geeft iets ervan en je kan beroep doen in zulke groepsveld inderdaad op die. Licht en iedereen, de zielslicht. En dat gaat onder andere door resonantie. Dus, uh, ja, als ik transmit en uh, mij afstemt op de gidsen of, of mijn ziel, inderdaad, dan door resonantie-effect. Net als je twee gelijke glazen hebt, als je de ene in de trilling brengt, dan de andere glas gaat trillen ook op afstand. Zo trilt ook energie van de mensen. Want als ik mijzelf in die hoge trilling breng en die dan is door mijn grote leidboden en aura's, door die hele groepsveld, en meestal heb ik ook één uh, of twee assistenten die dat ook nog hebben geleerd om mee te doen, dan andere mensen komen vanzelf in die trilling. Ja, ik heb het meegemaakt en uh, nou, ik zei het al, ik was daar met Femke, maar ook Peter, Peter Saarloos, de uitgever van jou, die vorige, onze vorige gast was, uh, ja, die was daarbij en die heeft het ook helemaal ervaren, we hebben daar gesprekken over gehad en er gebeurt inderdaad nogal wat netje. Maar er was ook een baby en die was ook helemaal nee, dat, dat, dat... Mas eu dou bij mij moet ik nog een knop omzetten van, hè, wat gebeurt er hier maar die baby die heeft die knop nog helemaal niet ja inderdaad en eigenlijk iedereen, of dat baby is of iemand die helemaal slaap of bewusteloos is, als je die persoon in die trilling hoge trilling zet inderdaad, dan gaat iets in die persoon mee vibreren, en dat is meestal op vele niveaus tegelijk want wij zijn opgebouwd van hey, wij energielaagjes, dat is die fysieke laag dat is ook energielaag, en dat is alleen maar één laag die wij kunnen zien, door onze zintuigen, maar we hebben ook emotionele lichaam, mentale, lichaam, etherische lichaam, we hebben allerlei uh, verschillende niveaus van de aura, licht lichaam en inderdaad uitstraling van de chakras. En uh, daar gaat die hoge trilling gaat door al die energielaagjes van je heen. En of je bewust of niet bewust meemaakt, dat mee vibreert, want je bent er een opgenomen energetisch in zulke laag van de hele mooie licht, die kristallen neerzetten, die hele groep neerzetten, die aanwezige gidsen neerzetten, dat zelfs als je een Slaapval of zelfs als het baby is dan doe je toch mee met die licht, ja. ergens iets aan jou doet mee. Nou, nu heb je hier ook een, uh, een prachtig kristal neergezet ja. Um, ja, die geldt voor ons drie eigenlijk, hè? voor Mario, voor jouzelf en voor mij. Ja. Het is heel mooi dat je dat gedaan hebt. Ja. Oké, okay, even gaan we weer naar een stukje muziek, heb ik begrepen. Um, even kijken, John Lennon wordt het volgens mij, uh, Rob, ja, een, uh, het nummer heet uh, gewoon God God is a concept By which we, we measure, measure Our own. Just believe in Me. Beste luisteraars, welkom terug bij Inspiratie Radio. We hebben vanavond als gast Barbara Bore Boretska. Uh, zij heeft een boek geschreven, Liefde en Vrijheid. Het gaat over zelfliefde, zielsverwanten en liefdesrelaties. Nou is mijn grote god op het moment, het nummer God is net geweest van John Lennon, uh, Deepak Chopra. Het is eigenlijk een soort bijbel. Ik moest niets van die man hebben. Ik, de Nederlandse versie Roy Martina heb ik ook een beetje moeite mee. Um, ik heb dit boek gekregen tijdens een lezing van Geert Kimpen van een wildvreemde mevrouw. Het verhaal zal ik je verder besparen, heb ik de luisteraars al een keer verteld. Zoals dit boek is, wil ik leven. Dat is gewoon, ja, een eye-opener, optima forma en ik heb het pas drie, vier maanden. en Het heeft echt mijn ogen geopend. Daar paul overheen komt jullie boek. En zo wil ik met een kleine groep mensen leven. Dus ik wil met de hele wereld leven in liefde. Maar er is een klein groepje intimiteit. Maar ik wil leven in liefde en vrijheid. Dat zijn ook mijn zielsverwanten. Dat zijn mijn tweede ikjes. Hè, in de Maya cultuur zeggen ze. Jij bent mijn andere ik. En dat is min of meer wat dit uitstraalt. Ehm... Um, een zielsverwant heeft niets met, liefde, euh, met leeftijd te maken. Uh, in mijn optiek ga je, ben je een ziel die in een lichaam uh, geplaatst is. En die ziel mag verder groeien in het uiterlijke vorm die je nu als mens aangenomen hebt. Daardoor krijg je dus dat sommige mannen en sommige vrouwen die qua uiterlijk totaal niet bij elkaar passen. En dan heb ik het nog niet eens over de leeftijd, oud en jong... Dat laat ik nog even helemaal los, maar dan zijn die zielen op hetzelfde level en die groeien en die bouwen elkaar op. Hoe sta jij daar tegenover? Ja, ik zie alles als trilling, inderdaad. Dat is, uh, ziel is ook trilling, hele hoge trilling, die je niet kan meten met onze instrumenten hier, want het is hele hoge trilling. En uh, ja, dat is iedereen geeft bepaalde licht, dat ben je voordat ik hier gekomen ben, ben je naar je overlijden, dat ben je puur licht, puur trilling. En uh, de, er zijn wij verschillende rijkwijden, frequenties in de trillingen. En sommige mensen als zielen hebben trilling die dichtbij elkaar ligt, trillingniveau, inderdaad. Net als je regenboog hebt, dan kan je zien, nou, die trilling is oranje, die heeft verschillende tinten oranje in zich en, en die is groen, die heeft verschillende tinten groen, dat kan je zeggen, de zielsverwante bijvoorbeeld, ja, een groep zielsverwante hoort bij de oranje en dat is ontzettend, veel verschillende trillingen en samie vier soorten oranje kleur die passen nog dichter bij elkaar dan die andere, bijvoorbeeld. Ja, dat, dat zijn verwante die als trilling op zielsniveau gewandig bij elkaar Gaat dus, zijn. dus loopt traploos, loopt de trilling in elkaar over, min of meer. Dus als een soort streepje in plaats van een trede? Uh, ja, dat kan verschillend zijn. Meestal is als uh, streepje inderdaad, maar je hebt ook heel veel verschillende niveaus van de trilling waardoor je via een andere dimensie komt. Dat is de volgende ja, stap. Ja, inderdaad. Net als je op aarde hebt ook verschillende niveaus in de atmosfeer van de aarde. Dus zo kan je ook bepaalde ja, de hoogte van de trilling waarnemen waardoor je helemaal naar een andere dimensie van de trilling inderdaad kan. Dat dus bijvoorbeeld ben je op zielsniveau en op een bepaalde hoogte van de trilling kom je al aan je godelijke zelfniveau, van de geestniveau, anders genoemd of je niveau. Maar hoe merk je nou die stijging? Uh, de stijging merk je dat hoe hoger je komt, hoe mooier energie is, hoe harmoniezer, hoe helderer licht, hoe fijne frequenties, hoe meer engelen aanwezig inderdaad meer van de hoge gidsen met je van goedheid om je heen, van echt liefde die helemaal onvoorwaardelijk is. Hoe voorwaardelijke liefde goed is de bij de aardse vlak en dat. En hoe meer onvoorwaardelijke goed is de bij de niveaus van God en je goddelijke zelfen. Dus als je je gewoon lekker bij iemand voelt, zit je min of meer op hetzelfde trillingsvlak. En dan krijg je die twee glazen, wat je eerder in de uitzending als voorbeeld noemde, die het ene glas uh, zet, het andere glas in trilling, en dat gaat natuurlijk heen en weer. Dus je krijgt een soort momentum. Ja, ja. En het kan zijn dat je dan, ja, als je fijn je bij, bij iemand voelt, het kan zijn dat dat iets is, waardoor die fijne, die goede gevoel bij iemand geen diep gaat, waardoor het echt je hart raakt, en iets van de kern en je, maar het kan zijn dat je je ook fijn bij iemand voelt, alleen maar omdat je mentale vibratie of je nieuwe hart vibratie hier, ligt bij hartchakra, gewoon op een vergelijkbare trillingniveau is, waardoor je die resonantie krijgt met die persoon. Dus het hoeft niet altijd zijn dat het je zielsverwante is als je je fijn bij iemand voelt. Je kan ook resonantie krijgen met je chakras, met je, uh, je mentale resonantie bij iemand bijvoorbeeld qua mooie gedachten gaan waarin jullie elkaar kunnen aanvoelen. En vinden en die gedachten laten groeien door fijne gesprekken of zo. Dus het is niet altijd juist waardoor je die fijne gevolgen hebt. Nee, maar ik begrijp best dat als ik even naar Albert Heijn ga en ik heb even een prettig gesprek met iemand dat dat niet mijn zielsverband is maar er zijn mensen in mijn omgeving waar ik me gewoon lekker bij voel en die geven mij energie en ik ja. denk dat ik hun energie geef en dat is een vice versa combinatie. Ja, ja als je inderdaad zulke gevolgen hebt, iets van de ontroering, iets van uh, zulke diepe verbondenheid met iemand een gevoel wat thuis komen bij iemand, hmm. inderdaad dat zou wijzen op je zielsverband Verwant, alsof gevoel, alsof die persoon je ergens van kent. Of je dieper begrijpt dan je woorden liggen. Als je kijkt, dan weet je al wat diegene bedoelt. Inderdaad. En ja, zelfs onder je woorden kan lezen. Ja. Ja, of bepaalde, of puur emotioneel. Dat het een soort van de bijzondere ontroering is. Dat er een soort van bijzondere herinneringen vanaf je kindtijd. De mooiste momenten, of zo naar boven komen. Dat, dat iets magisch dat zijn jullie spels, iets ontroerends. En dan ga je terug naar het eind van je leven, naar je zielengroep, in mijn optiek, hè? en dan kies je na verloop van tijd, en in het universum bestaat geen tijd, vandaar dat je dus weer die zielengroepen krijgt qua leeftijdsniveau, dat een oude man met een jong meisje kan gaan, ik zeg maar even een ideaal beeld, voor mij op leeftijd, <lacht> <lacht> maar, nee ja, hoor, dit is even tussendoor een tussendoor grapje, maar, um, dan krijg je dus, omdat tijd niet bestaat in het universum, dan krijg je dus dat je dus op een goed moment zelf als ziel weer beslist om te incarneren. Wanneer komt dan dat moment als er geen tijd bestaat? Ja, uh, dat moment was, uh, wordt ook eigenlijk altijd ook in de gaten gehouden, ook op de Monade niveau, inderdaad. Dat is de zelf, dat Wat is, is de ziel van je ziel. Monaden is het allerhoogste aspect waarin, waarin je jezelf nog als de aparte, unieke uh, eenheid kan vinden, inderdaad. Als, als iemand die apart is van de godelijke nog boven monade niveau is alles zo, uh, zo dus dan kan je niet meer praten over jou en andere zielen of andere monades of andere mensen inderdaad. Dan ben je één met alles en iedereen. Dus als je op het monaden niveau zit moet je eigenlijk overlijden want dan ben je één in deze verpakking. De verpakking Herman is monade, dan klaar. Monade overlijdt nooit. Nee, maar dan treedt mijn ziel uit de verpakking, ja. dat wilde ik net ja. gaan, dan treedt de ziel uit de verpakking Herman en dan kan de ziel naar de volgende dimensie ja. en groeien in een ander ja. lijf, ja. naar de volgende level. Ja. Dat kan zijn Herman, maar het hoeft ook niet, want samige mensen die zelfs al uh, verlichten, die de monaden en andere uh, niveaus van goddelijke zelfgebonden bereik, die blijven nog terug naar aarde komen gewoon van hun liefde voor anderen, om verlichting hier te brengen voor anderen, dat dus die hoeven niet meer hier op aarde te groeien, maar hun liefde. Liefde, zo groot is voor de mensheid bijvoorbeeld een taxi taxe hier dat ze komen gewoon als die verlichten om die licht hier op aarde te blijven focussen voor anderen of voor mensen, of voor dieren, of voor kristallen. Maar nou ben ik waarschijnlijk te kort door de bocht, maar ieder mens is toch op aarde gekomen om een ander blij te maken? Niet alleen, vooral ben je gekomen inderdaad om je zielstrilling hier op aarde te brengen. En een stukje groei mee maken van je ziel wil meesterschap bereiken op vele niveaus van het universum. Dat is vele zielen kiezen, ook op de aardse vlak, om ook hier meesterschap te bereiken in de wereld van iets trage energieën en van de materiële. Ja, het klinkt bijna als gele mens toon 13 in de Maya cultuur. Ja man. Ja, we gaan weer verder. Ik mag niet, ik mag niet, ik mag niet. Nee, nee, nee. nee, nee. Um, we gaan naar het volgende nummer. Marja, zou jij dat uh, aan willen kondigen? Ja, als ik het nummer weet. Ja, ja Het is uh, happiness. Het is heel vrolijk worden. Ja. Van Alexis Jordan. Maar ja, nou heb ik het stiekem gedaan. Ja, goed hè? Ja. I'm <laughs> I'm <laughs> not